Mannen, broeders, goedemorgen. Fijn om elkaar te ontmoeten. En uh, ik hoop dat u met net zoveel vreugde bent opgestaan. Omdat de Mannendag vandaag is. En dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten in de naam van de Heer Jezus. Ik vind het zelf altijd een voorrecht op een Mannendag te spreken. Dan kan je eindelijk eens wat zeggen tegen die mannen. Zonder dat hun vrouwen erbij zijn. Ik kan het zeggen, want mijn vrouw is er wel bij. Ze hoort dus alles wat ik zeg. Nou, dat is ook wel eens goed. Maar het is ook een vreugde om op vrouwendagen te spreken. En dat mogen we gelukkig ook doen op vele plaatsen in het land. Ik heb het voorrecht om al vele jaren in de dienst van de Heer God te mogen werken. Ik denk al zo'n 48 jaar lang. En er is één periode geweest in mijn leven dat ik voorganger was van de vrije evangelische gemeente in Hilversum. Daarnaast hebben we altijd interkerkelijk mogen werken. Dat betekent dat ik in net zoveel reformatorische als evangelische gemeentes mag voorgaan al vele jaren. In de periode dat ik in Hilversum was, toen werd mijn eerste vrouw heel ernstig ziek. Ze kreeg een hersenbloeding, helaas heeft dat twaalf keer zich herhaald, twaalf hersenbloedingen. En dat betekent dat ze dertien jaar lang echt zwaar gehandicapt was. Ze kon acht jaar lang niet spreken, ze was tweezijdig verlamd en we was, waren heel dankbaar dat God haar uiteindelijk heeft thuisgehaald. Maar door deze lange weg van lijden is er een pastorale cursus ontstaan waar ook de diepte van het lijden in is verwerkt. Ik begon de cursus met een heel klein papiertje met een paar aantekeningen, maar we zijn dankbaar dat het zelfs wereldwijd is geworden en dat in 22 landen van de wereld deze cursus nu wordt gebruikt. En dat is een geweldig wonder van de Heere God. Begrijpen doen we het niet, maar God is gaan vermenigvuldigen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik iets zou moeten zeggen over mezelf, dan vergelijk ik me vaak met die jongen in de Bijbel die geen naam had, maar niet meer had dan vijf broodjes en twee visjes. Maar hij moest ze uit handen geven. Het was alles wat hij had. Het was niet veel, een lunchpakketje voor één dag. Maar wat hij had, dat legde hij in de handen van de Heer Jezus. En dat mocht ik ook doen. Als een gewone jongen met dat hele kleine beetje wat ik had. Die vijf broodjes en twee visjes mocht leggen in de handen van de Here. Ik dacht, heer, wat u daarmee moet, dat weet ik niet. Maar ik geef het aan u. En toen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht. Hij begon die vijf broodjes en die twee visjes te breken. En dat deed veel pijn. En mijn leven werd gebroken. Steeds weer opnieuw. We hadden geen kinderen in ons huwelijk... Het enige wat ik had was mijn lieve vrouw Kobi. En ze raakte verlamd. En ze overleed. Maar het wonderlijke was dat God me liet zien. Dat hij nooit breekt om te breken. Maar dat hij altijd breekt om te vermenigvuldigen. En dat is wat God is gaan doen. Ook door middel... ...van de pastorale cursus. En ik kreeg zelfs weer een hele nieuwe lieve vrouw van de Heere God terug. En nu mogen we samen in het werk van de Heere God staan. En dat werk gaat nog altijd door. Daar zijn we dankbaar voor. Vanmorgen gaat het over het thema geloof in je werk... En ik wil daarvoor een paar versen met u lezen uit de Bijbel. De eerste vindt u in Titus 2. Titus 2, vanaf vers 11 tot 15. Titus 2, vers 11 tot 15. En daarna lees ik u ook nog één vers uit Romeinen, hoofdstuk 11. Maar eerst Titus 2... Vanaf vers 11. Hele bekende woorden, die we ook in de maand december vaak lezen, als een kersttekst. Dan staat er: Want de genade God is verschenen, heilbringend voor alle mensen. Om ons op te voeden, zodat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte. Verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken. Van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. En dan één hele belangrijke tekst uit Romeinen 11 vers 36. Waar de apostel Paulus al die hoofdstukken samenvat in deze prachtige woorden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En hij zegt midden in de zin, amen. Niet als een afsluiting... Maar als een instemming. Hij is het er van harte mee eens. Toen ik van de broeders die deze dag hebben voorbereid het thema opkreeg, Geloof in je werk. Toen kwam al heel snel bij mij de vraag naar boven. Wat bedoelen ze nu eigenlijk met dat onderwerp? Wordt nu... Mijn werk iets wat bepalend is voor mijn geloof? Of is het mijn geloof wat bepalend is voor mijn werk? Toen ik ze daarover schreef, schreef ik erbij of mag ik beide uitgangspunten gebruiken voor de lezing? Want dat er een verschil is tussen het ene uitgangspunt en het andere, dat zal duidelijk zijn. Nu, ik zou me kunnen voorstellen dat er onder jullie zijn, mannenbroeders, die heel eerlijk moeten zeggen als ik aan mijn werk denk, dan ben ik daar niet zo blij mee. Dan voel ik me diep ongelukkig. En dan zie ik er tegenop om elke morgen weer opnieuw naar mijn werk te gaan. En het kan zijn dat je heel ondankbaar bent over je dagelijkse functie. Waarom? Misschien wel heel eenvoudig, omdat je er geen enkel perspectief, geen enkele toekomst in ziet. En zegt wat het worden moet, nou ja, ik moet er doorheen. Dat zo'n situatie ook afbraak doet op je geloofsleven... dat zeker beïnvloedt, dat is wel duidelijk. Want als ik elke dag ontevreden naar mijn werk ga... dan krijgt dat ook impact op mijn geloofsleven... en raak ik soms de vrede van God kwijt. Als ik met ondankbaarheid elke dag mijn taak moet opnemen... dan is er ook geen dankbaarheid naar God voor elke dag. En wat gebeurt er dan? Dan ga ik soms mijn geluk... waar ik toch naar verlang... en wat ik niet kan vinden in mijn werk... dat ga ik dan zoeken op andere terreinen van het leven. Met dit gevolg... dat mijn werk ten koste gaat van mijn geloof. Maar het kan ook anders zijn. Het kan zijn dat een heleboel mannenbroeders hier zitten... en zeggen, nou, bij mij is dat niet zo. Bij mij is er een groot verlangen en een dankbaarheid elke morgen... dat ik naar mijn werk toe mag, omdat ik ervan geniet. Omdat ik succes heb in mijn werk omdat ik eigenlijk een vervulling zie van mijn eigen ambities, dat ik bereikt heb in het leven wat ik graag heb willen bereiken. Dat ik gezien ben door mijn collega's, dat ik soms omhoog getild word en dat ik eigenlijk iemand ben die successen. Dat kan impact hebben op je geloof. En toch zou ik in de eerste plaats willen zeggen dat dat ook een ontzettend groot gevaar kan zijn, juist voor je geloofswerk. Natuurlijk kunnen we God danken wanneer we succesvol zijn. Natuurlijk kunnen we God danken als we inderdaad een positie hebben binnen het bedrijfsleven, binnen mijn werk, dat ik zeg, here God, dank u wel dat ik het naar mijn zin heb. Maar wat zie je vaak bij mannen in hun werk, dat als er succes is, als ze omhoog stijgen, dat dat werk de overhand krijgt en dat dat geloof juist vermindert. Ik vond het nogal indrukwekkend. Toen ik op 25-jarige leeftijd notabene met een technische opleiding door God aan de kant gezet werd. En dat ik ging studeren aan een bijbelschool. En dat ik bij verloop van de bijbelschool gevraagd werd in een werk waar ik notabene vier bijbelstudiekringen kreeg toevertrouwd om daar onderwijs te geven. En in de fulltime baan de mensen thuis te bezoeken, ze te bemoedigen, ze te helpen in het geloof. En ik voelde me zoals ik ook beroepen werd als evangelist in de dienst van God. En het ging zo ontzettend goed. Dat toen twee jaar later mijn collega uitviel, dat mijn bestuur dacht, nou die Aad van de Zanden, dat is een enthousiaste vent, laten we hem die afdeling er ook maar bij geven. En toen had ik acht bijbelstudiekringen, zo'n twintig vergaderingen en een aantal honderd mensen die ik mocht bezoeken thuis in de moeilijkste situaties. En ik was zo enthousiast dat ik geen zes dagen werkte, maar zeven dagen. Dat ik geen vijf minuten meer over had om nog de krant te lezen, laat staan de Bijbel te lezen. En het gebeurde zelfs in een jaar dat er in mijn agenda zeventien kerstfeesten stonden. Ik was een echte kerstloper. Alleen gebeurde er wat... Dat ik niet had gedaan. Drie weken voor de kerst kreeg ik een blinde darmontsteking. Nou, het geldt voor iedereen dat je maar drie dagen in het ziekenhuis hoeft te zijn. En ik moest drie weken blijven. En ik weet nog dat ik tegen de heer God zei. Wie neemt er nou een evangelist voor kerst op in het ziekenhuis? Totdat ik mijn Bijbel opende terwijl ik daar lag. Zomaar. En God me bepaalde bij twee woorden in de Bijbel. Geen plaats. En de volgende dag opende ik op een andere plek de Bijbel en mijn oog viel op twee woorden. Geen plaats. En ik opende de derde dag de Bijbel op een hele andere plek en mijn oog viel op twee woorden. Geen plaats. En ik snapte er niks van. Totdat God me ineens liet zien: Aad, er is wel plek in je agenda voor 17 kerstfeesten. Maar er is geen plek voor mij. Geen plek. Voor God die ik dacht te dienen met zoveel enthousiasme. Met zoveel blijdschap. En God liet zien, er is geen plaats. En ik dacht, het is de uitdrukking van mijn geloof. En mensen zullen wel denken, dat is een echte gelovige. Die is zo actief, zo enthousiast. Maar God dacht anders. En hij zei... Er is geen plaats. Is het jouw werk? Wat bepaalt hoe gelovig je bent? Of is het andersom? En kiezen we voor dat tweede? Dat juist mijn geloof bepalend is. Hoe ik mijn werk doe. Natuurlijk brengt ons dat bij de vraag. Hoe is het met ons geloof? En wat is de richting van mijn geloof? Is de richting van mijn geloof alleen gericht op de kerk waar ik toe ik behoor? Is mijn geloof gericht op de predikant die een geweldige boodschap kan brengen? Is mijn geloof gericht op mensen die mij lief en dierbaar zijn? Of is mijn geloof misschien gericht op mezelf? Wat een indrukwekkend getuigenis hebben we. Als Paulus zijn brief schrijft aan de gemeente van Thessalonica... die maar drie weken lang het evangelie is uitgelegd... drie sabbatten achtereen... En toen moest Paulus vertrekken. Aan wie hij een jaar later een brief schrijft met deze woorden. Dat ze een voorbeeld, een toonbeeld zijn geworden. Waarom? Omdat ze een geloof hadden. Staat er in 1 Thessalonica 1. Wat op God gericht was. Is ons geloof. Een geloof wat op God gericht is. En op wat zijn woord gericht is. O oh, lieve mensen. Als je zo'n geloof hebt. Dan kan het zijn dat je werk moeilijk is. Dat je te zwak bent om het te volbrengen. Maar je put. Uit die God op wie je geloof gericht is, nieuwe kracht voor elke dag. Als je geloof op God gericht is, dan krijg je die geweldige blijdschap van God voordat je naar je werk gaat. En weet je, de blijdschap des Heeren, die is mijn sterkte die is mijn kracht, dan put je uit die God vrede. Waarom? Omdat hij de vorst van vrede is. En mag je bij die God genade ontvangen en lust ontvangen om te gaan werken. Tim Keller was de man die zoveel artikelen schreef in het blad. Hoe was de titel ook alweer? Maar ik ben even de naam van het blad kwijt. Oh ja, van uh, Koers. Waarin hij een aantal artikelen schreef. Onder andere met het thema. Hoop in je werk. En hoop in je werk, daarvoor gebruikte hij dat prachtige schriftgedeelte. wat ook ik u heb voorgelezen. Maar wat valt ons nu zo op in Titus 2, vers 11? Daar begint de apostel Paulus om eerst aan te geven wat de bron is. De bron waaruit we mogen putten. En hij zegt, de genade van God is heilbrengend verschenen. Genade, lieve mensen, is dat waarin wij mogen geloven. En het wonder is, als ik mijn geloof richt op hem, dan zegt hij dat uit zijn volheid wij ontvangen genade op genade. En dat betekent, vrij vertaald, dat er genade is voor elke situatie van het leven. Ik las u uit... Romeinen 11 vers 36, want uit hem is het, uit hem. Dat betekent dat de dingen die uit hem zijn, hij vergeleken wordt als de bron van leven. Maar de vraag is, is Christus de bron van ons leven? Waaruit we de genade ontvangen om elke situatie in ons werk ook letterlijk aan te kunnen. Oh, het is waar. Die genade die is heilbrengend verschenen voor alle mensen. Dus ook voor de mensen op mijn werk. Die mensen die me zien... Die me aanschouwen, mijn collega's die ik soms meer zie als mijn eigen vrouw. Als je op de fabriek werkt, als je op kantoor werkt, als je in een bedrijf staat. Ben je er zoveel uren dat anderen je kunnen aanschouwen. Maar aanschouwen ze ons als mensen die leven uit genade, die iets laten zien. We kunnen het niet uit onszelf, maar we putten uit de bron des levens. Alleen, om bij de bron te komen, lieve mensen, zal je altijd tegen de stroom in moeten zwemmen. Dat betekent dat elke nieuwe dag... Soms moeite kost om eerst naar die bron toe te gaan. Tegen de stroom van je gevoelens en omstandigheden. Of misschien wel met een slaperig hoofd. Toch tegen die stroom in te gaan. En te zeggen: maar ik ga eerst naar Hem, de Heer Jezus Christus. Wat een wonder als we die genade mogen kennen. Maar er is meer. Want Paulus schrijft, want de genade Gods is heilbrengend verschenen voor alle mensen. En er staat erbij om ons op te voeden. Nu, we zijn nooit te oud om te leren. We zullen altijd weer opgevoed moeten worden. Waarom? Omdat God ons wil leren hoe we ons gedragen moeten in onze dagelijkse wandel. Nee, we zijn niet alleen maar behouden door genade om straks in de hemel te zijn. We zijn behouden door de genade van God om ook zichtbaar te maken. Door de opvoeding van God. Dat we beelddragers moeten zijn, getuigen moeten zijn van de Heer Jezus Christus. Daarom staat er in Romeinen 11. Want uit hem en door hem zijn alle dingen. Hij is niet alleen maar de bron... Maar hij is ook het middel, de middelaar. Hij is degene waardoor alle dingen tot ons kunnen komen en waar we vrij naartoe mogen gaan om dat water des levens te drinken om niet. Weet u wat ik het grote wonder vind? Van het dagelijks de dag te beginnen met de Heer Jezus Christus en mijn knieën te buigen en de Bijbel te lezen, dat woord van God in mijn hart op te nemen, de zegen daarvan is dat allerlei andere dingen er dan niet meer bij kunnen. Dat ik niet beïnvloed kan worden door allerlei onreinheid, door onreine dingen die zo makkelijk je hart kunnen vullen omdat er een volheid van genade is waar je je eerst voor mocht openstellen. Waartoe moeten we dan worden opgevoed? Paulus schrijft aan Timotheus, want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken. Goddeloosheid en wereldse begeerte niet meer doen. Verzaken. Er geen deel meer aan hebben. En de grote vraag is... Maar hoe doe je dat? Het staat naar mijn idee zo duidelijk opgetekend in dat eerste vers van psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der Goddeloos. Het begint met wandelen. Dus niet meewandelen met... Goddeloosheid. Tussen haakjes goddeloze mensen. Zijn soms hele vriendelijke, hele sympathieke mensen. Hele prettige, hele vriendelijke mensen. Alleen zijn ze godloos. En moeten we ervoor waken dat we niet in hun raad meewandelen. Dat we ook niet gaan staan op de weg van zondaren. Dat als je wandelt, dat je er dan ook nog blijft stilstaan. Laat staan dat je niet moet gaan zitten in de kring van spotten. Oh, ik weet wat het is. In al die jaren dat ik op de fabriek werkte. Dat er zo gespot kon worden met de God van de Bijbel. Met de God die je zo van harte lief hebt. En dat er moppen, vuile moppen werden verteld waar je hele ziel zo door werd verontreinigd. Totdat de Bijbel me liet zien dat je moet niet blijven zitten in de kring van spotten. Natuurlijk val je dan op als je wegloopt bij dingen die je ziel kunnen verontreinigen. Maar dat is precies waar God ons wil leren. Zodat ons geloof zijn uitwerking krijgt in ons werk. En dat niet ons werk ons geloof gaat aantasten. Ik weet niet voor welk uitgangspunt jij kiest in je leven. En wat er op de eerste plaats staat bij het aanbreken van de nieuwe dag dat je al onmiddellijk vervuld bent met je werk. Of dat je je eerst laat vullen door het geloof in God en je zegt hij is de bron. Maar dat niet alleen. Door hem wil hij mij ook opvoeden. De wereldse dingen... Verzakende. En dan schrijft Paulus: en het zijn een paar ouderwetse woorden: bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven. Nou, bezadigd wil eigenlijk zeggen dat je kalm blijft, dat je in de rust blijft. Dat je niet opstandig gaat worden. Maar dat er een rust en een vrede is die je leven gaat kenmerken. Dat je rechtvaardig bent. Met andere woorden, dat je voor het recht uitkomt. Maar dat kan alleen maar als je zelf de rechte weg bewandelt. En dat je eerlijk en oprecht wil zijn. Het is heel persoonlijk. Ik denk dat de meeste mensen wel gewend zijn om thuis te bidden voordat ze gaan eten. Maar bid je nou ook op je werk? Dat iedereen mag zien en mag weten dat je bidt. Toen ik gisteravond met vrienden ergens mocht eten, zaten we aan tafel in een restaurant en we zeiden van, zullen we samen bidden? En we zijn het alle vier zo gewend om gewoon in een restaurant hardop te bidden. En soms voel je mensen bijna naar je kijken. Omdat niemand dat bijna meer doet. Maar zijn we zo anders? Van een week zei een man tegen me, hij zegt weet je wat het probleem van mannen is? Dat is dat een man bijna altijd maar één ding tegelijk kan doen. Hij zegt, daarom scheidt hij ook vaak zijn werk van zijn geloof en zijn geloof van zijn werk. Er waren eens twee collega's, die al 25 jaar lang tegenover elkaar zaten elke dag op kantoor, ze hadden elkaar alleen nog nooit ontmoet op zondagmorgen. En terwijl de ene man smorgens naar de kerk ging en had zijn zwarte pak aan gedaan en hij stond te wachten bij de bushalte om naar de kerk te gaan. En toen hij er stond, liep ineens zijn collega daar langs in een t-shirtje en een korte broek en hij was aan het trimmen. En de man die stopte en die zegt, wat zie jij eruit? Hij ze: wat, wat ga jij doen? die ik ga naar de kerk. Hij zegt, naar de kerk? Nou, zegt hij, dan heb ik maar één advies voor je. Hij zegt, dan kan je beter met mij meegaan naar het sportveld. Hij zegt, hij, ik ga naar de kerk. Hij zegt, ik zeg het je nog een keer. Je kunt beter met mij meegaan naar het sportveld. En toen zei hij, hoezo? En toen werd die man in zijn sportbroekje zo kwaad. Hij zegt, wat ben jij een huigelaar? Hij zegt, nou zitten we 25 jaar lang tegenover elkaar op kantoor. Dat is voor het eerst dat ik hoor dat jij naar de kerk gaat. En dat je gelovig bent. Lieve mensen, hebben wij ook ons werk gescheiden van ons geloof? Is het dan makkelijk, laten we eerlijk zijn, is het dan makkelijk om op je werk te getuigen dat je een gelovige bent, dat je toegewijd aan God wil leven? Nee, dat is niet gemakkelijk. Ik heb een keiharde les moeten leren in mijn leven. Ik had een vriend vroeger in het bedrijf. We hadden samen de afspraak. We zouden samen een bedrijf gaan starten. En we lagen elkaar wel en we vulden elkaar aan in de gaven, en de talenten die we hadden. En we hadden geweldige plannen. En juist in die aanloopperiode kwam ik tot het geloof in Christus. Ik werd een kind van God. En toen moest ik het hem vertellen. Dat onze plannen niet doorgaan. Omdat ik radicaal tot het geloof in de Heer Jezus was gekomen. En ik bad en zei, Heer, geef me de vrijmoedigheid om erover te praten. En op het moment dat ik hem zag, sloeg de schrik op mijn hart... En ik dorst het hem niet te zeggen. En de volgende dag dacht ik, ik zal het vandaag zeggen. En toen ik hem zag, dorst ik het niet. Weet je hoe lang dat heeft geduurd? Twee jaar. Twee jaar lang, elke dag naar je werk. En er niet vooruit durven komen dat je een christen bent. En toen heb ik op een ochtend gezegd, Heere God, ik zeg het tegen u, ik zal het hem nooit vertellen, want ik durf het niet. Of u moet het doen. En ik kom op mijn werk en ik had een gesprek met hem. Wat moest ik leren? Ik moest leren dat ik het niet moest doen, maar dat God het door mij wilde doen. En toen zei ik tegen hem: Jok, Cor, ik, ik, ik moet je iets zeggen. En ik vertelde dat ik twee jaar daarvoor een christen was geworden. Toen keek hij me aan en toen zei hij: joh, dat weet ik al lang. Ik zeg: Hoe lang weet je dat? Ja, hij zegt ongeveer twee jaar. Twee jaar lang de zenuwen voor niks. Ik zeg, hoe weet je dat dan? Nou ja, hij zegt, toen jij tot geloof kwam. Hij zegt, toen heb je het verteld tegen onze chef. En die vertelde het de volgende dag tegen mij. Wat een les. Maar weet u wat de les was? Ik moest leren, ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik was er niet geschikt voor. Om te getuigen op mijn werk... Totdat God me liet zien, Aad, ik vraag niet of je geschikt bent. Maar ik vraag of je beschikbaar bent. En als je beschikbaar bent, dan zal ik het door jou heen doen. En toen ik zei, Heere God, ik kan het niet. U moet het doen. Toen ging God het doen. De genade van God is heilbrengend verschenen voor alle mensen, dus ook. Voor mijn collega's is diezelfde genade van God. Maar er staat nog iets. Die genade God, die is verschenen.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 Ijverig in goede werk. Vol ijverig. In goede werk. Nee, lieve mensen, we kunnen niet. Alle goede werken doen die er zijn. En dat hoeft ook niet. Maar het wonder is dat er staat in Efeze 2, vers 10. Dat God de goede werken heeft voorbereid voor jou, voor mij. Opdat we daarin zouden wandelen. God heeft goede werken voorbereid. Opdat ik daarin zou wandelen. Een collega van mij, die heel veel kinderwerk deed, die nam eens een stuk papier en daar zetten ze allemaal stippellijntjes op. En tussen de stippellijntjes zetten ze een cijfertje van 1 tot 500. En ze zei tegen de kinderen, proberen jullie nou maar het ene stippellijntje door te trekken met een potlood naar het andere Van 1 tot 500 tot 500. Je kon niet zien wat het was. Het waren alleen maar streepjes en cijfertjes. Maar toen de kinderen de lijn doortrokken, kwamen ze bij het getal 100 en ze zeiden juf, we zien al wat het is. En ze zeiden, wat is het dan? Ze zeggen, het is een herder oh ja, maar dan, dan moet je de lijn nog wat doortrekken. En ze trokken de lijn door van cijfertje naar cijfertje totdat ze klaar waren. En het was de herder met vijf, vijf schaapjes. Je zag er niks van toen ze begonnen. Nou, toen het klaar was, was er het beeld wat er al in zat voordat je het kon zien... Een herder met vijf schaapjes. God heeft de goede werken allang voorbereid. Het patroon zit er al lang in datgene wat u en ik moeten doen. Alleen moet je stapje voor stapje, van stap 1 naar 2, van 2 naar 3. Maar weet u wat we het liefst doen? We stappen maar het liefst van stap 1 naar stap 40. En van 40 naar 80. En van 80 naar 120. En we zeggen wat God er met mijn leven voor heeft. Ik weet het niet. Het is één grote puinhoop. Waarom? Omdat we het er zelf van hebben gemaakt. Wat zijn de goede werken? In uw leven. En wat zijn de goede werken in mijn leven? Als God ons... Heeft vrijgemaakt. Zijn we dan gericht. Op onze collega's waar we elke dag mee optrekken. Dat God ook hun wil vrijmaken. Nee. We zijn niet geroepen om mensen te bekeren. Maar we zijn geroepen om wel mensen te winnen. Voor de Heer Jezus. Om een Jood te zijn met de Joden. Om te zijn met iemand die onder de wet is als onder de wet. Als te zijn met mensen die niet onder de wet zijn. Maar wel die staat onder de wet van Christus. Om mensen te winnen. Winnen we mensen voor de Heer Jezus? Ik stel het nog een keer... Wat is het uitgangspunt in jouw leven? Bepaalt jouw werk je geloof? Of bepaalt je geloof jouw werk? Misschien zeg je, je moest eens dus weten op mijn werk. Hoe ik de hele dag tussen goddeloosheid inzit. Je moest dus weten, als ik bid voor mijn eten, dat ze dan met opzet beginnen te vloeken. Wat bepaalt ons leven? Kiezen we vandaag voor het uitgangspunt zoals het thema aangeeft? Geloof in je werk... Weet je hoe je dat moet doen? Dat is uit te gaan van dat ene verlangen... wat God in je hart legt... om mensen te winnen. Te winnen voor de Heer Jezus. Hoe doe ik dat? Oh, dat is s morgens niet alleen mijn knieën buigen... Voor mezelf. Niet alleen maar me open te stellen voor die genade, die heilbrengende genade om de dag door te gaan. Maar ook te bidden voor genade van die man op zijn werk die zo vloekt en God afwijst. Het is jaren geleden dat ik meewerkte aan een grote meeting in Den Haag. Ik was ingedeeld in het nazorgteam... dat na de dienst, na de prediking, de mensen werden uitgenodigd... om naar voren te komen naar de consistorie van de kerk... als ze dat wilden om te bidden samen met een ander. En ze hadden aan ons gevraagd als nazorgers een stuk of vijf mensen... Om als het ware mensen te stimuleren dat als de uitnodiging gedaan werd om dan op te staan, ook als nazorger. Door die kerk te lopen naar de consistorie in de hoop dat mensen daardoor de vrijmoedigheid zouden krijgen om ook te gaan. Toen ik daar aankwam, kwam, kwam ik daar aan met een hele oude broeder. Terwijl ik zelf nog heel jong was. En hij stelde zich voor en hij zei, ik ben een nazorger. Ik zeg, ik ook. En er was niemand opgestaan. En toen zei hij tegen me, mag ik je wat vragen? Hij zegt, ben je bereid om samen met mij op de knieën te gaan? Want, zegt hij, ik ben zo verrast. Ik zag in de kerk vanavond mijn buurman zitten. En mijn buurman is zo'n vloeker. Zo'n man die altijd het evangelie afwijst. En ik begrijp niet, zegt hij, dat hij vanavond hier in de kerk zit. Zou jij met mij willen bidden voor onze buurman? Dat hij vanavond een beslissing neemt voor de Heer Jezus. En we bogen samen onze knieën. En ineens begon die broeder hardop te bidden. En hij bad een gebed. Wat zo emotie opriep. De tranen liepen over zijn wangen. Weet je wat hij bad? Hij bad, Heere God, wilt u op dit moment de zonde van mijn buurman leggen op mijn schouders? Zodat ik zijn zonde mag brengen bij de voet van het kruis. Dat ik ze mag brengen voor uw aangezicht. Heere Jezus, wilt u zijn zonde leggen op mijn schouders? En hij huilde voor God. En dat bad hij drie keer achter elkaar. Zo intens. En toen ineens veranderde zijn stem en bad hij heel zachtjes. Heere God, ik weet wel dat dat niet kan. Ik weet wel dat hij zelf zijn zonde moet brengen aan de voet van het kruis. Maar Heer, ik verlang er zo naar. Dat hij de Heere Jezus leert kennen. Dat hij vrijgemaakt wordt door die genade van u. Heer, ik weet dat het niet kan. Maar ik zou zo graag willen dat hij gewonnen wordt voor u. Weet je wat er gebeurde? Toen we opstonden van onze knieën, ging de deur van de consistoriekamer open. En zijn buurman kwam binnen. En we zijn met z'n drieën neergeknield. En de man heeft zo gehuild voor het aangezicht van God. Zijn zonde beleden. En hij ging naar huis als een kind van God. Geloof. Hebben voor een ander. Geloof hebben voor je collega's. Geloof hebben zoals die vier vrienden van die verlamde man... die de man door het dak laten en laten zakken voor de voeten van Jezus. Waar Jezus van zegt... het geloof ziende van die vier vrienden. Hoor je het goed? Het geloof ziende... Van die vier vrienden. Zei hij tegen de verlamde man. Sta op. Hebben jouw collega's. Iets aan jouw geloof. En heb jij het verlangen om zo te bidden. Voor het aangezicht van God. O God legt u al die zonden. Al dat gevloek. Al die afwijzingen tegen u. Al die kwaadsprekerij. Heere God leg het op mijn schouders. Zodat ik het mag brengen. Aan de voet van het kruis. Omdat ik zo graag wil. Dat ook mijn collega. De Heere Jezus Christus mag leren kennen. Laat ik eindigen. Door nog één keer die tekst te citeren. Want uit hem. Hij is de bron. En door hem. Hij is de middelaar. En tot hem. Hij is het doel. Het doel. Waarvoor wij als gelovigen in ons werk ons mogen gedragen. Oh nee. Je hoeft geen groot geloof te hebben. Een geloof zo klein. Als een mosterdzaadje is al genoeg om een berg te kunnen verzetten. Het probleem is alleen vaak dat wij zo'n groot geloof hebben in een God die zo klein is als een mosterdzaadje. Die bijna niks kan. En God zegt, je geloof, niet ik, mag zo klein zijn als een mosterdzaadje. En je zult bergen verzetten. Ik hoop en bid het je toe dat jouw uitgangspunt niet zal zijn. Mijn werk bepaalt mijn geloof. Maar dat het vandaag wordt omgekeerd. En dat je gaat zeggen, nee, mijn geloof moet gaan bepalen hoe ik mijn werk verricht. God zegen ons. Amen.